Nou ja, het is dus als volgt. Die Groos wint dus de 1500 meter. Wust voor tweede. En Martina Sablikova is daar dus nu de nummer drie in de tussenstand. En bij de heren is het als volgt. En dan moet ik even weer gaan kijken hoe het daar staat. Nou, na het voorlopige rijden van de ritten die er dus weer zijn geweest, is Blokhuizen degene die de lijst aanvoert. Voor Trevor Maschiano en daarachter Wouter Olheuvel. De tussenstand is dus dat Jonathan Cook voor uh, staat op Sven Kramer... ...Harvard Bucker staat derde en Tetjan Bloemen vierde. Oké, okay, nou dankjewel. Uh, de komende uur gaan wij uh, natuurlijk nog even uh, terug uh, naar, uh, naar de ijsbaan... ...om te kijken hoe het, uh, hoe het daar uh, gaat. Het is bijna vier uur, dus uh, ik zou zeggen blijf luisteren naar het uh, nieuws. Want zometeen zijn we bij u terug. Maar nu eerst nog even DJ Jesse Jeff en een fresh sprint met Summertime. Rans,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 In Sharpeville in Zuid-Afrika hebben duizenden mensen het bloedbad van 50 jaar geleden herdacht. Op 21 maart 1960, toen in Zuid-Afrika het apartheidssysteem van kracht was, demonstreerden 20.000 zwarten vreedzaam tegen een nieuwe maatregel die hen verplichtte altijd een pasje bij zich te hebben. De blanke politie schoot op de ongewapende demonstranten en 69 mensen kwamen om. Het bloedbad in Sharpeville, zo'n 50 kilometer van Johannesburg, leidde tot het verbod van de zwarte verzetbeweging ANC, die nu alweer jaren aan de macht is. Vicepresident president Motlante riep bij de herdenking de Zuid-Afrikanen op om altijd vreedzaam te demonstreren. Er zijn de laatste maanden geregeld demonstraties waarbij geweld wordt gebruikt. Een politieagent heeft vannacht bij het Flevo ziekenhuis in Almere een waarschuwingsschot gelost. Toen hij en een collega werden aangevallen door een man en een vrouw. De agenten waren naar het ziekenhuis gegaan na een melding van lastige patiënten op de afdeling spoedeisende hulp. De man en de vrouw, allebei 19 jaar, werden door de politieagenten naar buiten gebracht. Daar vielen ze de politiemensen aan en loste een van de agenten een waarschuwingsschot. De twee werden meegenomen naar het politiebureau. D66 wil de AOW-leeftijd in 12 jaar verhogen naar 67 jaar. Voorzitter Bakker van de programcommissie van D66 lichtte in Buitenhof het plan van zijn partij toe. D66 wil in 2012 beginnen met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd... om in 2024 uit te komen op 67 jaar. Het plan levert volgens D66 een jaarlijkse besparing op van 4 miljard euro. In de Eredivisie heeft Ajax de tweede plaats overgenomen van PSV. Ajax won in Waalwijk met 5-1 van RKC na een 1-1 ruststand. Ajax heeft nu 1 punt meer dan PSV en 4 punten minder dan koploper Twente. Twente hield PSV gisteravond in Eindhoven op 1-1. Het weer op veel plaatsen zon. De temperatuur loopt uiteen van 9 graden op de badden tot 14 in het binnenland. Morgen vrij zonnig en droog en opnieuw erg zacht. Dit was het NOS. Show.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 And it's like looking down the barrel of a gun And it goes off And how come all these words Oh, there's a very pleasant side To you aside, I much prefer it's one verse. laughs and jokes around Remember cuddles in the kitchen, yeah To get things up the ground And it was up, up and away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 was a state and I can't be asked to carry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 Oh,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 Dat was uh, Corinne Haley. Nee, ja, yeah, Corinne Haley met. Uh Put Your Record On. Het is zo'n, uh, ja, hoe noem je dat? Het is weer zo'n uitzending. God, dan zit je te kletsen en zo. En dan, uh, ja, maar goed. Binnen zeker de afge afgeleide ervan, maar goed. Ja, samen met de zon. Het is, ah. gewoon, uh, het is gewoon lekker hier. En, uh, nou, vergeet je het gewoon. Maar goed, uh, lekkere platen hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Dus uh, Corinne Bailey met uh, Put Your Record On. En daarvoor dus uh, Mark Boulan en uh, T-Rex Get It On. Zal ik even wat nieuws doen? Ja, graag. Lijkt me wel verstandig. Goed. Uh, de Marissa Serie op Schiphol heeft de deze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 11 afgesloten nou iedereen die uh, langs wil komen die moet even een e-mail sturen naar info ovzandvoort.nl en dat is een informatieavond of wat is het?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 at the back, blue straight ahead. Gotta get me a right. It looks like the road is swallowing me up. Gotta hurry on, don't dare to look back. Blue village straight ahead.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 Wings to fly. Oh, I'm alive.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 En Tetjan Bloemen won die, uh, won die twee strijden. 13, 13, 56. En de tijd van Jonathan Cook was 13, uh, 15.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 Wat ja, eh, zometeen gaan we nog even kijken of Joop Van Essen opneemt. Of en Tjerk. Uh, en Tjerk de Blauw. Want misschien, uh, ja, ze hebben dan wel verloren. Maar misschien kan de coach vertellen ja, wat er nou eigenlijk misging tegen De Brug. Want daar werd het dus 3 uh, tegen 1. Maar nu eerst Stevie Wonder met You Are the Sunshine of My Life. gaan we even kijken wat er gebeurd is in de competitie vandaag. De Eredivisie. Vrijdag werd al gespeeld de wedstrijd tussen Heerenveen Nek 4-1. En gisteravond werd de volgende wedstrijden afgespeeld. Uh, gespeeld. Willem 2 Utrecht 0-3. PSV Twente verlies voor PSV. Als het gaat om de race voor het landskampioenschap. Het werd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 Niet veilig. Uh, want Vitesse staat daar weer achter. Met 24 uit 27. hebt nog, nog steeds die tweede helft uh, te goed uh, daar in de Kuip. Stond 1-1. En dan...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 geen eredivisie, maar eerste divisie. Ja. Want, nou, zit er Haarlem, een onder. Haarlem bestaat natuurlijk niet meer, tenminste niet meer op op een betaalbaar niveau. Dus we gaan kijken naar, onze, naar de buren. En dat is natuurlijk Telstar. Nou, Telstar doet het de laatste paar uh, weken uh, uitermate slecht. Ze verliezen steeds. Uh, terwijl het uh, natuurlijk in de eerste, de eerste uh, ja, wedstrijden van het seizoen uh, ging het hartstikke goed. In de eerste periode. Alleen ze hebben nu uh, tegen Cambuur gespeeld. En uh, in eigen huis. En hebben verloren met 1 tegen 2. En ik zie al hier in de Jupiler League uh, op de tussenstand. Zeg maar. Of de, hoe noem je dat? De...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 Hier is de stand dan. Oh ja. Telstar staat stijf beneden. En ja, HFC Haarlem is dus uit de competitie. Nou, op dit moment. De Graafschap staat inderdaad, wat Jaap al zei, bovenaan. Uh, Zoals wel. Zo. Uh, nou, <laughs> ja. ik hou... Ik hou. Ja, je houdt, houdt hem al mee op. Want de Graafschap <laughs> staat bovenaan. Kambuur staat tweede. En dat is voorlopig de, het belangrijkste ja. wat daar uh, aan de hand is. Maar uh, Telstar dus, uh, ja, laat. en. Toen en, ging het in de eerste periode ging het best wel goed. Mm -hmm. En uh, toen kregen ze ook echt zo'n boost. En, uh, maar ja, toen ging het mis.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 Excelsior 0 tegen 1. MVV Fortuna 2-1. RBC Eindhoven 4-2. Emme Veendam 2-2. Den Bosch AGOVV Abeldoorn 1-0. Helmond Sport Goat Eagles 0-1. Graafschap Volendam 4-1. Telstar Kambuur 1-2. Dus ik weet wel één iemand ergens in de landen die zal hier erg blij mee zijn. Woont ergens uh, helemaal in het noorden. Omniworld tegen Os werd uh, 0 tegen 1. Nou dan gaan we naar de tussenstand in de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 in die lief wordt het een heel lastig verhaal. En dat ja, is Telstar bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld inderdaad onze ja, zuidenburen. Ja, ja, Noorderburen. noordenburen, Ja, Zandvoort. noordenburen. Inderdaad. Nou goed, uh, we hebben nog een, wel een aantal wedstrijden te gaan. Dus je weet maar nooit. Maar goed, uh, het gaat dus niet zo heel goed met de Telstar. Uh, ze, ja, ze dragen de rode lantaarn. Nou, meestal is dat Haarlem. Maar uh, nu ja, dus niet. <laughs>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 Nou, ja, spannend, spannend, spannend. Ah, leuker leuker, leuker nee. kunnen we dit niet maken. Nee. Wel ingewikkelder, dus gaan we maar gewoon <laughs> iets anders doen. Ja, dit is Keen met Somewhere Only We Know. Yes.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 Mm. -hmm.